8 uur, Jurij Stubinitsky met het NOS-journaal. De Canadese verkiezingen zijn gewonnen door de conservatieve partij van premier Harper. Hij haalde bij de verkiezingen van gisteren 167 van de 308 beschikbare zetels. Hierdoor kunnen de conservatieven een meerderheidsregering vormen... na jaren van minderheidsregeringen.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 De Amerikaanse geheime dienst CIA zegt dat Pakistan bewust buiten de plannen is gehouden... omdat Amerika bang was dat de actie anders zou worden verraden. De website Het Achterhuis Online heeft een Webby Award gekregen. De site van de Anne Frank Stichting was de beste in de categorie culturele instituten. De prijzen worden elk jaar door een cultureel instituut in New York toegekend... aan de beste websites ter wereld. Het Achterhuis Online werd vorig jaar april gelanceerd... en is al door meer dan 800.000 mensen bezocht. Op de website kunnen bezoekers virtueel rondlopen in het Achterhuis... waar Anne Frank en haar familie in de Tweede Wereldoorlog... zaten ondergedoken. Luchtfoto's die tijdens de Tweede Wereldoorlog... door de REF boven Nederland zijn gemaakt, zijn nu te bekijken op internet. Op de website dotkadata.com staan 110.000 foto's... die de Britse luchtmacht maakte tussen 1940 en 1945... Op de foto's is onder meer het gebombardeerde Rotterdam te zien. Na de oorlog waren de foto's onder meer bij de Wageningen Universiteit terechtgekomen. Maar nu zijn de luchtfoto's dus online te bekijken. Het weer vanavond en vannacht helder met een kleine kans op vorst aan de grond. Morgen wisselend bewolkt, het wordt dan ongeveer 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Geld stinkt. Geld helpt. Geld verwoest. Geld beschermt.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 Twee dingen, zei je op de NL altijd? Uh, nou ja, er zijn twee dingen. Max. Maar dat betekent uh, nog steeds dat twee dingen gebeuren. Two things. Twee dingen. Dan kom je tot twee dingen. Twee dingen. Margriet Reintjes. Een heel goede avond. Hij was wethouder in zowel Amsterdam als Den Haag... en neemt nu, na twaalf jaar, afscheid van de politiek. Frits Hoefnagel. Tot half negen met gast. Goedenavond. Goedenavond. Ja, we gaan praten over twee dingen. Uw carrière en uh, uw inzet voor homo-emancipatie. En laten we om te beginnen eens even luisteren naar wat momenten... waarmee u de afgelopen jaren in het nieuws kwam. Ik denk namelijk dat je de politiek in moet gaan... op het moment dat je denkt dat het er beter van wordt... wanneer jij je er tegenaan bemoeit. Amsterdam is van iedereen en iedereen die de hoofdstad bezoekt... wordt Amsterdam. Dat is zo ongeveer de gedachte achter de nieuwe slagzin voor de hoofdstad. I am Stedem. De Amsterdamse wethouder Frits Hoefnagel, die hield het vorige week voor gezien. Met opgeheven hoofd verlaat ik het stadhuis om na te denken over mijn toekomst. Heeft u uw stem al uitgebracht? Uh, ja, ik, uh, Frits Hoefnagel. Uh, dat is nummer drie op de lijst. Hij is of vier op de lijst. Hij was mijn campagneleider een paar jaar geleden, ken ik erg goed. Ja, en tot slot hoorden we Rutte. En ik zie u weer nog glunderen van het feit dat hij zijn stem op u heeft uitgebracht. Ja, dat is toch leuk. Ja, wist u dat eigenlijk, dat hij dat ging doen? Um, nou, ik had wel het vermoeden dat hij het zou gaan doen. Ik wist niet dat hij het bekend zou maken. Nee, leuk. Ja, dat is heel erg leuk. Ja. Wij zijn vrienden. En uh, ik uh, mocht zijn campagne leiden uh, voor het uh, leiderschap van de VVD. Hè? Dus met uh, mevrouw Verdonk en Jelleke Veenendaal. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat, dat kwam al omdat wij al vrienden uh, waren. En dat is daarna natuurlijk niet minder geworden. Uiteraard. <laughs> nou begint die compilatie met een quote. Twaalf uh, jaar geleden begon ja. nu het grote politieke avontuur. En daarin zegt u, uh, ja, je moet kiezen voor de politiek... als je denkt dat het er beter van wordt als jij je er tegenaan gaat bemoeien. En kortom, u dacht dat. Want ja. wat gebeurt er als u zich ergens tegenaan bemoeit? Nou ja, ik, ik leid die, uh, dat antwoord altijd in. Meestal krijg je dan als vraag, waarom zit jij in de politiek? Ja. En dan zeg ik altijd, van, nou, dat is een antwoord... dat is zowel idealistisch als arrogant. En dat is inderdaad dat antwoord. Je moet de politiek ingaan op het moment dat je denkt... dat het er beter van wordt als jij je er tegenaan uh, bemoeit. Ja. Dat heeft iets idealistisch in zich. van, hè, Het kan beter dan hoe het nu gaat. Het heeft natuurlijk ook iets arrogants. Van, wie zegt dat het er beter van wordt als ik me er tegenaan bemoei? Nou ja, dat denkt u dus. Maar ja, dat denk ik dus wel. Ja, want en wat mij brengt iedereen... u dan? Wat sorry? Wat brengt u dan? Nou, eh... Uh, uh, een, een, een mening en een visie en uh, ideeën uh, hoe het beter uh, kan. Hartstocht voor de zaak. Ja, zit wel, ja ik, vind, ik, ik hou wel van passie. Zeker in ja. de politiek ook. Ja. En zit daar ook een negatieve kant aan? Kan dat ook de verkeerde kant op slaan? Nou, dat kan negatief uh, uitslaan op het moment dat uh, uh, iemand denkt dat hij... Uh, alle waarheid in pacht heeft en daarom een ander niet meer toestaat... Ja. Uh, te denken wat hij denkt. En he. maakt dat dus persoonlijk? Nou, uh, dan, dan citeer ik eigenlijk vooral Pim Fortuyn. Met name de linkse kerk is er natuurlijk heel goed in... om een moreel gelijk op te eisen... en daarin eigenlijk anderen niet meer de vrijheid te geven... om een andere mening te Maar ik bedoel natuurlijk of u dat ook soms doet... Nee, ik ben het volgens mij uh, kan ik daar echt nee op zeggen. Ik ben als liberaal. Uh, laat ik iedereen uh, dezelfde vrijheid die ik zelf neem en meen uh, te hebben. Ja. Um, hooguit. Wanneer ik het idee krijg uh, of het bewijs krijg dat iemand wel een bepaalde vrijheid opeist voor zichzelf maar het aan anderen niet toestaat, ja, dan gaat het wringen natuurlijk. Ja. En overigens, ja, als je het dan heel persoonlijk wil maken... zijn uh, er verschillende vertegenwoordigers van de partij... die zich notabene de Partij voor de Vrijheid noemt... er natuurlijk wel heel goed in om de vrijheid die ze zelf opeisen... niet aan anderen te schenken. En maakt u zich dan ook echt kwaad? Ja. Stuurt u dan sms'jes, mailtjes? Of hoe ver gaat dat dan? Die kwaad nee, he? maar dan laat ik in een debat wel weten dat ik het structureel... Ja. ben oneens met het standpunt dat wordt ingenomen. Nou is het zo, hè? we hoorden in die compilatie ook uw vertrek uit Amsterdam. Um, u had toen ten onrechte bijna 20.000 euro gedeclareerd. Hè? Ik ga niet weer helemaal in op die kwestie, niet weer oprakelen. Heeft u ook helemaal nee. geen zin in volgens mij? Nee, ik heb nee. hem ook teruggestort. Ja, goed. Gaan we het niet over hebben. Maar toch wil ik even weten, u was natuurlijk aangeschoten wild. Hè? U heeft uiteindelijk besloten om weg te gaan. Hoe, hoe voelt dat? Dan loop je daar door die stad... Nou, dat was vreselijk. Uh, omdat uh, je zit met zoveel passie en liefde uh, uh, in dat vak. Uh, ik had zes jaar lang in de gemeenteraad uh, gezeten. Was ruim een jaar wethouder. Mm -hmm. En uh, ja, uiteindelijk komt er iets boven wat je hebt uh, uh, gedaan... Uh, of in ieder geval verantwoordelijk voor was... Uh, in de tijd dat je nog uh, fractievoorzitter was. Ik heb het zelf naar buiten gebracht. Ja, maar dan gaan we er weer toch een en, beetje erop in. Ja, en Want ja, wat ik wil weten is, wel weet, is waar, waar, op welke momenten is dat dan pijnlijk? Nou, je kan dus niet door met waar je mee bezig was. Ja. En ik heb mijn verantwoordelijkheid genomen en gezegd van... volgens mij is het voor uh, de stad en voor mijn partij... Uh, beter op het ja. moment dat ik er nu uh, uh, mee ophoud. Ja. Maar goed, dan, hè, nadat je dat dan besloten hebt... dan uh, doet u boodschappen bij de Albert Heijn. Dan wordt u daarop aangesproken. Ja, maar er waren ook juist heel veel mensen die zeiden... waarom ben je nou weggegaan? Had je niet beter kunnen blijven zitten? Want we hadden eindelijk een keer een leuke wethouder... die wel begreep hoe de stad eruit moet zien. En dan had u weer even een goede, een goede dag. Ja, maar ja, de, ja, dat is... Weet je, politiek is, is natuurlijk... een. je zit in een glazen huis... En daar ben je je elke dag ongelooflijk bewust van. En althans, ik ben me daar zelf uh, elke dag heel erg bewust van mm -hmm. geweest. Er wordt uh, ook uh, uh, er wordt naar je gekeken. Er wordt van je verwacht dat je toch een, een voorbeeldfunctie uh, hebt. En ik vind dat ook terecht. Als je, ik bedoel, de politiek maakt de wetten. Mm -hmm. Ja, dan moet je jezelf natuurlijk wel aan ja. diezelfde wetten en regels houden. Ja. Heeft u gehuild in die tijd? Nou en of. Ja? Ja. En wat deed u dan? Nou ja, met vrienden uh, uh, weg en, en, en ja, je verdriet uh, delen. Ja, je moet je voorstellen, je hebt, je hebt heel erg lang toegewerkt naar iets. En je zit op een plek waarbij je dat mag gaan doen uh, wat je het liefste doet. Ja. En wie kon u troosten? Nou, dat waren inderdaad mijn vrienden. En dan ging je gewoon lekker de kroeg in? Ja, of uh, uit, of uit eten. Ja. Of, uh, en nou, hoe vaak vind... heeft u het verhaal verteld, denkt u? Eh, uh, te vaak. <laughs> ja. Ja. Dus ja, nee. Weet je, en, dat, en dat is natuurlijk ook wel weer grappig. Hè? Vorig jaar stond er opeens uh, in alle kranten... Uh, toen ging het over de samenstelling van het nieuwe kabinet. En toen kwam mijn naam ook uh, uh, voorbij. Toen stond er opeens in alle kranten... ja, waar ging het eigenlijk over? Wat een storm in een glas water. Ja, dat is dan opeens voor nu. Maar voor toen was het... ja, dacht ik van nee, het is toch beter als ik ja. dan maar... En um, nu kijkt u erop terug. Hè? Wat, wat, wat leer je nou van zo'n soort situatie? Wat kunt u daarover zeggen? <laughs> ik heb een accountant en die doet al mijn belastingaangifte. <laughs> en dat doe ik nooit meer zelf. Het eigen Columbus. Ja, ja, ja. Nee, ja goed. Soms moet je ook gewoon je beseffen dat je, uh, dat je, dat je heel druk bent met uh, dingen. En uh, dat je niet van alles evenveel uh, verstand hebt. Mm -hmm. En uh, nou ja. De, uh, en soms ben je verantwoordelijk voor iets. En ook al hebben anderen gezegd dat het uh, goed zit... Uh, wil dat nog niet zo zeggen dat nee. het zo is. Maar heeft u er ook iets als mens van geleerd? Behalve dan dat u een accountant inhuurt? Nou, je, als mens uh, leer je natuurlijk van elke keer dat je struikelt. Ja. Ik bedoel dat je valt. Uh, en wat hè? dan? Wat leert u dan? Nou, mijn, mijn oude baas uh, Harry Starre van de, van de Baak... Uh, het opleidingscentrum van VNO-NCW... die uh, was een van de eerste die meteen... Uh, uh, uh, sms, twitteren wou ik zeggen, maar dat was toen nog niet. <laughs> nee, die sms, what doesn't kill you makes you stronger. What dus doesn't toch... kill you makes you stronger. Ja, ja wat je niet ombrengt, ja. uh, uh, dat maakt je sterker. En dat wil zeggen dat het hele leven blijf je dingen bijleren. Ik werd ook, het grappige is dat ik werd heel lang gezien als een soort zondagskind... Want iedereen dacht, ja, het komt er maar aan waaien. En dan, dat vind ik altijd een rotkreet. Want er zijn mensen die worden uh, zondagskind genoemd. En tegelijkertijd weet je dondersgoed dat ze er heel hard voor moeten werken. Mm -hmm. En dat gold voor mij ook. Mm -hmm. Na dat imago was ik in één klap kwijt. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, ik noemde dat net boodschappen doen bij de Albert Heijn. Dan kwamen er ook mensen naar je toe die zeiden, hé, had je die moeten doen. Maar dat je bijna daar liep en dat je helemaal bewust werd van het feit dat iedereen wist, dit is die Frits Hoefnagel die voor op de voorpagina van alle kranten staat. Ja, maar ja, nogmaals, gelukkig waren er ook heel veel uh, uh, mensen, misschien nog wel meer, die zeiden, wat een rotvak. En dan hadden we eindelijk een keer een, uh, een leuke wethouder die het begreep. Ja. En dan en, en, en word jij ja. weggestuurd. ja. Ja, dat houdt u op de been, hè? Dat hield u op de been. Want dat noemt u nu weer. ja, ja. Nou ja, dus, ja dus was, was zo, zo ging het. Ja. Nou was Den Haag. Daar bent u uiteindelijk ook vertrokken, omdat de VVD uh, minder zetels kreeg. Um, maar ook daar was er op een gegeven moment toch weer iets met declaraties. Want u ging op pad als wethouder naar Amerika, Las Vegas... voor een trip over ja. evenementen en toerisme. Ja. Toen ging u onder andere naar een optreden van Share. En toen zei de oppositie, nou, dat vinden we niet een evenement eigenlijk. Um, maar dat had hij toch gewoon zelf moeten betalen. Ja. En toen kwam er weer kritiek, ging nou weer over declaraties. Heeft u gevloekt? Uh, nou, het is wel om doodmoe van te worden, maar je moet altijd opletten wie het zeggen. In dit geval uh, de SP en de PVV. Dat zijn partijen die zelf nooit enige verantwoordelijkheid uh, willen dragen in uh, colleges. Uh, en als je dan ziet waar het uh, over gaat. Ik was inderdaad in Las Vegas. Dat, daar was ik voor mijn werk. Daar heb ik onder andere niet alleen Cher... maar bijvoorbeeld ook een voorstelling van Cirque du Soleil uh, bijgewoond. Uh, ik had city marketing, hè, dus evenementen in mijn uh, portefeuille. Als het mij was gelukt om Cirque du Soleil naar Den Haag uh, te halen... dan had, hadden we ze er nooit meer over gehoord. En uh, dat lukt je niet als je er niet naartoe gaat. Dus maar... het zijn partijen die absoluut niet weten hoe uh, het werkelijke leven nee. van een bestuurder in elkaar zit. Maar toch, ook al, he, ook al bent u het helemaal niet eens met die kritiek... toch was uw naam weer bezoedeld. Ja, dat is heel irritant. En dan is het vooral irritant als de journalistiek daar ook nog eens een keer uh, in meegaat. Nou maar ja, gelukkig uh, hebben de meesten dat niet gedaan. Pijnlijk ook. Nou, pijnlijk niet, want in dit geval, weet je, op een U gegeven moment... Je vond het gewoon onzin? Ja, het was onzin. En gelukkig zeiden heel veel mensen het was onzin. En er was één krant die erover uh, uh, schreef. En uh, de andere kranten die lazen het in, die zeiden, wat een keul. Ja, ja. Net niet gehuild? die man. Nee, niet gehaald. Nee, maar kijk, de, de, de, de, de wethouder sport die gaat wel eens naar een voetbalwedstrijd. Bij ons ADO Den Haag, zeker dit seizoen, was leuker dan ooit. Zeker. Maar de, uh, de wethouder cultuur die gaat wel eens naar een concert van het uh, Residentieorkest. Of uh, ja. naar een voorstelling nee, u van punt het, het helemaal duidelijk. En Dus u vond dus, het dus, onzin. Ja, maar op een gegeven moment, weet je, als je wat jonger bent en je bent wat minder ervaren... dan raakt het je uh, nog heel hard. Uh, in dit geval... Uh, uh, het is irritant, het raakt je wel, maar het jeukt meer. Dat je <lacht> denkt van, jullie weten wel beter, stel dat ja, je zeikers... Ook... en zelf nooit verantwoordelijkheid heeft. Nemen. u dat ook tegen ze gezegd, zo op de man af? Uh, dat weten ze wel van mij, denk ik, ja. Maar? maar de, ja, ik is heb, dat... trouwens, ik heb het ook al gezegd, ja. ja. en net zo lekker stevig als nu? Ja hoor, daar ben ik niet te beroep voor. <lacht> nee, u was wethouder City marketing, hè? Ja. U moest Den Haag op de kaart zetten. Kaart, ja. Is gelukt... Volgens mij want u, u zit enorm te knikken. Ja? Ja? U bent tevreden over wat u bereikt. Nou heeft. ja, kijk, weet je, toen ik kwam in uh, 2006 had Den Haag nog enorm het imago van een wat, wat saaie ambtenarenstad waarvan de, uh, degene die er werkte uh, aan het eind van de middag weggingen om de nacht ja. door te brengen in Zoetermeer. En dat er s'avonds niks te doen zou zijn ja. in die stad. En ik geloof dat we toch in de afgelopen jaren hebben aangetoond dat Den Haag ongelooflijk veel te bieden heeft. U zegt dat u fluitend naar uw werk ging, hè? Ja, en fluitend naar huis. En Dat is minstens zo belangrijk. Jazeker, inderdaad. Want, waarom? Omdat, ik, vond vond daar feest? In twijf, ja? ik vond het heerlijk om, om uh, uh, te werken in, uh, uh, als, als wethouder in uh, Den Haag. En ik vond het heel erg leuk uh, wat ik uh, mocht doen. En een stad is meer dan alleen maar uh, het beton waar mensen in wonen... of het asfalt van waar mensen over fietsen of uh, rijden. Een stad is, is ook samen... En evenementen en horeca bijvoorbeeld, wat ook in mijn portefeuille zit... leuke dingen doen met elkaar, dat maakt ook een stad. Tot half negen, twee dingen, van Omroep Max. Met Margriet Reintjes. Tot half negen praat ik met vvd Frits Hoefnagel... voormalig wethouder in Amsterdam en Den Haag... Hij verlaat na 12 jaar de politiek. Hij gaat verder met zijn eigen adviesbureau, city marketing en communicatie. Heel veel ervaring opgedaan. We hebben het net gehad over uw wethouderschappen. Um, nu uw strijd voor de homo-emancipatie. Um, ik heb u gezien als spreekstalmeester bij het circus. Ja, u gaat uh, lachen. Ja, ja. In Amsterdam vorig jaar september. En uh, bij Paul Witteman vertelt u daarover. Ja, <achtim choreu> wat is het nichtencircus? <lacht> het nichtencircus is uh, een primeur. Een wereldprimeur. Ja. Dus het zijn vooral allemaal circus ex. Doe nou eens alsof je hem aankondigt en die hoge hoed afzet en zegt... <hazul> Dames en heren, spectaculair! Helemaal uit België <hazul> <hazul> hebben wij Ferry Torres. <hazul> Ferry Torres, Torres, die is reptiele dompteur. Ja, eh, het was een variétéprogramma met alleen maar nichten. Nou, niet alleen maar, maar nou, meer een deel wel. Ja. Ja. Uh, en u vond het echt heel erg leuk om te doen. Nee, het ja. spat er er vanaf. Ja. Kunt u heel even zeggen hoe u eruit zag? Uh, ik, had, uh, ik, ik was spreekstalmeester, hè, dus ik zag er echt uit als, uh, als de dikke deur van het circus. <lacht> met een uh, grote uh, hoge hoed. En een uh, lange uh, jas met uh, zwarte uh, glitters uh, erop. En een uh, paardrijbroek met uh, paardrijlaarzen. En een mooie grote... Uh, roze uh, band om mijn middel. Ja, en u zong ook. Kunt u nog even doen hoe dat ook weer gebeurt? Ik zong ook nog uh, met Jan Haver, uh, zong ik uh, mee uh, als Malle ook alweer. Babbe. En, uh... Gaan eens even zingen. <laughs> ja, dat is een beetje moeilijk nu zonder muziek, maar de. Malle, nee, prachtig nummer in ieder geval. Een hele zaal. Uh, uh, ik meedoen. dacht we gaan het wel even meezingen. Ja, nee, ik, ik beperk het Kara ook tot uh, de Casablanca en het uh, Nichtencircus. Oké, okay, dat gaat u niet doen. En, nee. Uh, nee, maar het was heel erg leuk. En het grappige was dat ik werd daarvoor gevraagd. En um, toen in aanloop daar naartoe kwamen er heel veel reacties. En daar ben ik ook het nichtencircus mee begonnen aan het begin van de avond. Van ja, is dat nou nodig? Ja. En nou, en toen zei ik: Van nee, het is helemaal niet nodig. Sterker nog, het zit tegen het overbodige aan. Ja, waarom doen we het dan? Omdat we het leuk vinden. Omdat deze mensen het leuk vinden om op te treden. En omdat de mensen die in de zaal zitten... het leuk vinden om erna te komen kijken... en zich een avond te laten vermaken. Mm -hmm. Daar doe je geen vlieg uh, uh, kwaad mee. Het was ook helemaal niet emancipatoire ingestoken. Of weet ik veel. Het was gewoon leuk. En ik vond het heerlijk om te doen. Bent u feestbeest? ik uh, sta er uh, enigszins onbekend dat ik uh, niet te beroerd ben om uh, een feestje bij te houden. En hoe ziet dat er dan mm. uit met veel uh, drank? Pillen, uh, nou geen pillen, ik ben niet zo van de, van de drugs en ik ben bovendien al druk genoeg voor mezelf. <laughs> ja, en uh, maar drank wel, ja. Ik ben uh, uh, ik heb uh, mijn leidmotief in het leven is uh, solve your uh, troubles. Drink your bubbles. Dus een glaasje, een glaasje prik kan er altijd wel bij. Ja. En in het café drink gewoon bier. En veel verschillende mannen ook? Of ik die heb? Nou, ik heb heel veel verschillende vrienden in ieder geval. Ja, nee, maar goed, is dat het antwoord op mijn vraag? <laughs> gaat je helemaal geen zak aan. Dat gaat weer geen bal aan. Nee, want u pleit voor homo-emancipatie, hè? Ja. En ergens in, in een interview, ik geloof HP De Tijd, zegt u dat uw grootste mislukking, het feit is dat het u niet gelukt, is uw grootste liefde te trouwen. Ja, ja. Ja, ja. en dan denk ik toch, dat gaat mijn fantasie op, waarom niet? Is dat niet gelukt? Nou, de, uh, dat, komt, dat is dat uh, zelfportret, heet dat, in HP De Tijd. En dan krijg je eerst uh, de vraag van wie is je grootste... Liefde. Toen dacht ik, ga ik daar werkelijk antwoord op geven? Toen dacht ik, van ja, ik zeg het wel, maar ik zeg alleen zijn voornaam. En toen, wat is je grootste mislukking? Nou ja, als je als je, mijn grootste liefde is niet bij mij, dus de, dan is dat, dat is dan toch eigenlijk wel jammer. Ja, dus toen ja. dacht ik van nou ja, in het in de lijn van dat interview is het ook logisch om dan te zeggen van ja, dat ik dus mijn grootste liefde niet heb getrouwd. Nee. Dat komt overigens vooral omdat hij überhaupt niet zo van trouwen is. Maar ik heb hem al zover dat als hij trouwt, dan is het met mij. Kijk aan. Ja. <laughs> Nou, is het zo dat u ook als wethouder in Den Haag... u, u ingezet heeft hè, voor homo emancipatie, ja. U heeft zelfs jongeren uitgenodigd, scholieren... om te komen praten ja. over homoseksualiteit. Ja, Wat is was... u bijgebleven daarvan? Nou Dat was een, een, een, een lespakket dat werd uh, gepresenteerd... Uh, in samenwerking met de COC in Nederland... Ja. Uh, om homoseksualiteit bespreekbaar uh, te maken. En om eerlijk te zijn, dat was nog niet eens zozeer van kom uit de kast... want dat is nog weer een stap uh, verder, maar gewoon... Simpelweg het laten weten aan jongeren van het bestaan. Ja. Um, en als je bedenkt dat, uh, onder jongeren. De, waar die een poging doen tot zelfmoord. Uh, hun, uh, uh, hun uh, noem je dat, worsteling met hun seksuele geaardheid. Uh, uh, een van de belangrijkste redenen is... zo niet de belangrijkste reden... dan vind ik dat we er aan alle kanten aan moeten werken... om uh, ervoor te zorgen dat die jongeren worden uh, geholpen... Ja. eerst in het besef en mocht het zo zijn dat ze het zelf zijn... daarna in de acceptatie uh, van de geaardheid die ze hebben. Heeft u daarmee geworsteld als kind? Ik heb daar wel mee geworsteld. Dat kwam uh, onder andere, ik had wel heel graag uh, uh, vader willen worden. Dat leek me ook wel een ideaal plaatje. Bovendien, ik was niet meteen helemaal ervan overtuigd dat uh, uh, jongens alles was. Want mm -hmm. ik vond uh, meiden ook wel leuk eigenlijk. En uh, nou ja, in, uh, in, in het ene geval kan je wel vader worden... in het andere geval uh, wordt het wat ingewikkeld... alhoewel het tegenwoordig wat makkelijker is natuurlijk. Ja. Uh, maar uiteindelijk is dat niet in het leven waar het om gaat. Dus uiteindelijk kies je toch voor jezelf en voor je eigen gevoel. Ja, want uh, inderdaad, u zegt net, hè, het zou kunnen... bijvoorbeeld in Amerika zijn er manieren om uiteindelijk een kind te krijgen. Ook biologisch kind. Ja. Maar zover zou u niet <tus> willen gaan? Nou, misschien wel, maar dan moet, je twee, dan, dan, dan moet je dus twee mensen hebben... die dat allebei heel graag uh, ja. willen. En ik denk, uh, en dat is op zich dan wel weer grappig... Hè? mijn, mijn uh, vader trouwde een vrouw waarvan uh, van tevoren bekend was... dat ze geen kinderen kon krijgen. En mijn opa, die ik nooit heb gekend... die uh, vond dat eigenlijk niet zo'n goed plan. Want mijn vader was de laatste naamdrager. Je kan je voorstellen, jaren 50, toen speelde dat allemaal uh, nog... En uh, mijn vader die maakte in feite dezelfde keus. Die zei van ja, maar ik hou van die vrouw en ja. dat is belangrijker. Is dat belangrijk voor u geweest? Dat hij dat nou, dat heeft? is wel, zoals hij me natuurlijk heel veel dingen heeft geleerd... Uh, is dat wel iets om in je hoofd te houden. Ja. Um, en toch bent u er. Hoe kan dat dan? Nou, dat komt omdat uh, mijn vader heeft in zijn eerste huwelijk... Uh, twee uh, uh, jongetjes en een meisje geadopteerd. Dus mijn twee broers en mijn zus... Mm -hmm. En zijn vrouw is daarna uh, overleden. Toen is mijn vader hertrouwd overigens met de gezinshulp. Oh ja. Dus die, uh, zoals mijn uh, moeder dan altijd zegt... ik kreeg ze met uh, sokjes aan. <laughs> uh, ja. en, uh, en zij hebben samen mij nog weer een keer gekregen. Dus dat zorgt er ook voor dat ik het uh, nakomertje ben. En dat mijn grote broer, die uh, daar zit... die is meegekomen. Ja, die is meegekomen. Uh, ja, mee ja. dat, uh, dat wij met in totaal met zes thuis zijn, maar met vier kinderen... maar geen van vieren bloedband. Nee. Is dat, dat is heel bijzonder eigenlijk. Ja, jullie, jullie weten natuurlijk niet anders. Wij weten het niet beter. Nee. Nou is het zo, dat nichtencircus, wat u net al vertelde... dat was hartstikke leuk, er was eigenlijk helemaal geen reden voor. Het was gewoon, u vond het echt leuk om te doen. Ja. Ik vond het wel stoer, want het was ook bekend dat u in de race was... om wellicht minister te worden. Um, ja, en dan kom je toch zo uitgedost uh, op zo'n evenement. Um, is dat ook risicovol geweest? Nou, er zijn wel mensen die dat uh, vonden en er zijn natuurlijk zeker uh, met alle wijsheid van achteraf zijn er natuurlijk mensen die zeggen van dat had je dus nooit moeten doen. Ja, ik vind dat onzin. Ik sta daar op dat moment in een hele andere uh, rol. Uh, ik was toen net uh, wethouder af in uh, Den Haag en was nog wel uh, raadslid. Uh, volgens mij, uh, zelfs uh, koningin Juliana speelde toneel uh, op uh, Soesdijk. Dus ik zou niet weten waarom ik niet een uh, spreekstalmeesterschap van een circus... of in mijn geval een nichtencircus uh, ja. uh, zou mogen doen. Nee, goed, dat is natuurlijk heel reëel. Hè, want ja. dat maakt het uit, dat het was hartstikke leuk. Het spatten ervan af dat jullie lol hadden. Ja. Maar is het politiek gezien slim geweest? Nou ja, eh uh, uh, je kan ook zeggen: van het is raar dat er in het huidige kabinet helemaal geen roze element zit. Nee, maar goed. Dus is dat een antwoord eigenlijk... op mijn vraag of niet? Nou ja, nee, maar dan had het dus eigenlijk. Uh, uh, had het me moeten helpen. Hè? Want, ja, het, ja. want er zit nu geen roze element meer. Dan hadden ze in ieder geval. had, ja. had ze er nog eens aan herinnerd. Ja. Maar dat is allemaal niet de reden waarvoor ik het heb gedaan. Maar stel Met, uh... dat u had geweten dat u een ministerschap had kunnen krijgen. en dat u dit nou net niet had moeten doen. Had u het dan niet gedaan? Ja, dat zijn van die als dan vragen. Dat. dat ik weet niet, misschien... De, nou, nee, ik kan me voorstellen dat je... Uh uh, hangt misschien een beetje af van je portefeuille. Als je natuurlijk de portefeuille emancipatiezaken uh, hebt mm -hmm. en je wordt dan gevraagd uh, uh, om het nichtencircus te presenteren. Ja. Misschien dat je dan wat eerder uh, ja zegt dan uh, wanneer je een, een minister van Buitenlandse Zaken bent. Waarvan je denkt van ja, misschien is het niet handig als we op staatsbezoek gaan dat dat de eerste foto's zijn die. Nee. Uh, maar goed, nu wist u nog niet voor welke nou. u, in functie zou ik. Hè, u nee. Nou, meest waarschijnlijk was wel, dat zij uh, uh, uh, oud staatssecretaris Frank Heemskerk. Die, uit uh, compleet overdacht want die is van de P van de A en ik ben van de VVD, uh, die zei van ja, er is niemand eigenlijk die dat beter zou kunnen doen dan jij. En dan hebben we het over homo implicitatie Nee, dan hebben we het over uh, staatssecretaris Buitenlandse oh. Zaken, met buitenlandse handel en ja. toerisme. Maar goed, toerisme. Als, als u had geweten dat u daar inderdaad echt voor gevraagd zou worden, had u het dan niet gedaan? Nee, nee, dan, nee, dan, nee dan had ik het wel gedaan. Toch? Ja, dit, dit was eind september en, en uh, ik was daar al eerder voor uh, gevraagd. En het, het is leuk. En, en, uh, nee, maar ik, ik probeer eigenlijk te zeggen: als de doen. kansen daardoor verkleind zouden zijn. En u had dat van tevoren gehoord. Ja, maar dat gaat uit van de premisse dat dat zou kunnen. Dat vind ik dat, dat, dat hoort niet. Volgens mij heeft dat ook helemaal geen rol gespeeld, uh, niet bij mijn partij. Uh, en dus ik denk ook niet dat dat, dat dat überhaupt aan de orde zou zijn geweest. Maar de politiek is hard, hè? En het gaat om imago's. Ja, maar goed. Uh, door niet, uh, Stel dat ik niet had meegedaan uh, aan het uh, nichten circus... dan denk ik niet dat mijn imago erg anders was geweest dan nee. nu ik er wel aan heb punt. gedaan. Dan nee. <laughs> nou gaat u 4 uh, mei, morgen, gaat u, uh, naar het Homo monument? Is dat iets ja. wat u jaarlijks doet? Nee, dat heb ik jaren niet gedaan eigenlijk. Uh, omdat jarenlang... Uh, ik ga namelijk naar het Nationaal uh, Homo Monument in, in Amsterdam. Mm -hmm. En jarenlang ben ik uh, in, in Den Haag uh, gegaan. Daar hebben we trouwens ook een monument. Homo Monument vlakbij uh, Madurodam. Dam. heb ik ook wel eens mogen speechen en kransen mogen leggen. Uh, maar dit jaar ga ik voor het eerst weer eens naar het Nationaal Homo Monument. Maar dat komt ook omdat een uh, vriend van mij daar een van de kransen gaat leggen. Dus dat vind ik ook wel mooi. En tot slot, uh, in datzelfde interview in HP De Tijd... waar het ook over de liefde ging... zegt u ook dat uw grootste droom is ooit weer een terugkeer in de politiek. Ja, nou ja, de, uh, James Bond heeft heel veel films gemaakt... maar een van de beste is Never Say Never Again. <laughs> dus uh, daar hou ik me maar even aan vast. En is er een, een groot uh, voorbeeld voor u? Nou ja, er zijn heel veel uh, voorbeelden natuurlijk. In, in Nederland zit je dan al snel aan de Bolkesteins en de, en de Wiegels. Mm -hmm. En in Amerika zit je aan John F. Kennedy of Martin Luther King. Dus ja, uh, voorbeelden genoeg. Hartelijk dank voor uw komst, Frits Hoefnagel. gemeenteraadslid nu nog voor de VVD in Den Haag. Heel veel plezier nog de laatste weken daar. Um, en uh, heel veel succes met uw uh, nieuwe bedrijf. Dank je. Ja. We horen vast nog wel van u. Wie weet ooit weer in de toekomst. Ja, uh, morgen zijn we er niet. Donderdagavond avond vanaf 8 uur zijn we er wel weer. En dan zit hier Alice de Bruin. De gesprekken uit ons programma zijn terug te luisteren op onze site 2dingen.nl. Straks voetbal, NOS langs de lijn. De um, Champions League, Manchester United tegen Schalke 04. Maar nu eerst de hoofdpunten van het nieuws met Yuri Sjubinitski. Radio 1, het NOS-journaal. Pakistan is kwaad over de Amerikaanse actie waarbij Osama Bin Laden werd gedood. De Amerikanen hebben geen toestemming gevraagd voor de actie boven Pakistan. De WS zegt dat Pakistan buiten alle plannen is gehouden... omdat Amerika bang was dat de actie zou worden verraden. Het Witte Huis heeft bekendgemaakt dat Bin Laden niet gewapend was... toen de commando's binnenvielen, maar dat hij zich wel verzette voordat hij werd gedood. De Canadese verkiezingen zijn gewonnen door de conservatieve partij van premier Harper. Zijn partij haalde genoeg zetels om een meerderheidsregering te vormen... na jaren van minderheidsregeringen. Grote verliezer is de centrum liberale partij die meer dan halveerde. Psycholoog professor Willem Wagenaar is vorige week overleden. Hij was deskundig op het gebied van het menselijk geheugen. Hoogleraar in Leiden en Utrecht en in Leiden was hij ook rector magnificus. Wagenaar werd internationaal bekend als getuigendeskundige in strafzaken. Hij is 69 jaar geworden. En de website Het Achterhuis Online heeft een Webby Award gekregen. Dat is een belangrijke internationale prijs. De site van de Anne Frank Stichting was de beste... in de categorie culturele instituten. Bezoekers kunnen op de site virtueel rondlopen in het Achterhuis... waar Anne Frank en haar familie waren ondergedoken in de Tweede Wereldoorlog. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws.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 Goedenavond, welkom bij NOS Langs de Lijn. De apotheose van vijf klassico's in één seizoen inzet. Vanavond bij Barcelona Real is dit keer naast een plek in de finale van de Champions League. Prestige, wraak, vernedering, gerechtigheid. En zo kan het gewoon even doorgaan. De messen zijn geslepen, het gras is kort gemaaid... en het veld extra gesproeid dankzij moeder natuur. Vorige week werd het in Bernabeu 2-0 voor Barcelona. En de grote vraag is natuurlijk, wat wordt het nu? De gast vanavond is als analist Tony Brun Slot, Ooit de rechterhand van Johan bij Barcelona. Nu veelvuldig werkzaam met Ronald Koeman, daarover later meer. Maar we gaan eerst even de opstellingen halen vanzelfsprekend. Um, die horen we, hoop ik, van Andy Houtkamp en Bas Ja, Ja, goedenavond, goedenavond Robert. Inderdaad, Barcelona, Real Madrid. Ik herhaal even in herinnering om het toch een beetje spannend te maken. 2002, toen werd het 0-2 voor Real Madrid dus in dit geval. Barcelona met vijf Nederlanders. De Boer, Cocu, Overmars, Kluivert en reiziger... En bijvoorbeeld Sidaan en Roberto Carlos bij Real Madrid. Het is maar uh, dat je het weet. Barcelona, Real Madrid met uh, de opstellingen. Van Barcelona Hij heeft een hele belangrijke man terug. Iniesta op het middenveld. Samen met Xavi, natuurlijk uh, de grote mannen. Niet alleen uh, bij Barcelona, maar ook in het Spaanse nationale team. Maar laten we achterin beginnen met uh, Victor Valdes natuurlijk op doel. Pujol speelt voor de derde keer in uh, drie maanden als linksback. Piquet, Masciano uh, centraal achterin. En Daniel Ves als rechtsback. Vlak daarvoor Busquets. In de punt naar achteren. En dan Iniesta en Xavi op dat uh, middenveld als uh, de architecten. En uh, vanaf de. Linkerkant Waarschijnlijk wel weer dit keer beginnend. Pedro, Pedro Rodriguez en vanaf de rechterkant uh, Villa. Maar dat kan ook uh, heel veel wisselen. Want Villa speelt ook heel graag uh, vanaf de linkerkant. En natuurlijk de allergrootste der groten. Uh, Superlatieven zijn er te weinig om deze man te noemen. Uh, Lionel Messi, hij speelt in de punt van de aanval bij Barcelona. Dat dus één uh, verandering heeft ten opzichte van vorige week. Dat is uh, dat Keita er dus niet bij is. En Andres Iniesta wel. Ja, en dan uh, Madrid. Uh, daar uh, zit op de bank natuurlijk de assistentcoach Aitor Caranca die de honneurs vandaag waarneemt. En uh, dat betekent dat hij maar eens moet kijken of hij het ook een beetje kan neerzetten. Voor het geval het niet zou staan bij Real Madrid dat vandaag het moet uh, doen zonder Pepe. Die is geschorst na zijn rode kaart in de wedstrijd van vorige week. Ook Sergio Ramos geschorst. Die twee zijn er niet bij. Dat betekent dat Carvalho weer een plaatsje krijgt. Dat komt goed uit. Hij keert terug naar een schorsing centraal achterin. Waar hij staat met Albiol. Arbeloa en Marcello zijn de backs. Rechts en links. En ja, het is eindelijk gelukt. Real Madrid speelt wat minder defensief. En wat minder ontregelend dan in de afgelopen wedstrijden. Want weliswaar staan Lassana, Diara en Xabi Alonso naast elkaar op het middenveld. Maar de afgelopen wedstrijden tegen Barça stond Pepe daar zeg maar achter. En nu staat Kaka ervoor waar. Cristiano Ronaldo vanaf de rechterkant, Di Maria vanaf links en Higuaín in de spits. Dat betekent Adebayor en Euzil dan wel op de bank. Ja, je moet nog wat overhouden. Benzema, om er nog maar één te noemen. Maar het elftal van Real Madrid leunt toch in ieder geval wat meer dan dat in de afgelopen weken gebruikelijk was naar voren toe. Zoals gezegd, dat mag ook wel, want Madrid zal toch in ieder geval hoe je het ook bent of keer twee keer moeten scoren vandaag. Goed, uh, dank jullie wel. Uh, uh, Blijven er vooral bij. Uh, Tony Braanslots, uh, goedenavond. Je hebt uh, vooraf aangegeven dat je graag hebt dat we je en jij. Dus uh, bij deze, dank je wel. Uh, ik zei al, ooit de rechterhand van Johan Cruijff in Barcelona. Champions League gewonnen in 92. Tussen 91 en 94. Vier keer kampioen van Spanje. Is er nog iets wat je graag vermeld wil hebben... wat ik uh, niet heb gezegd nog? Oh nee, dat ik nu op dit moment uh, fantastisch vanaf de winter stop met Frank de Boer bij Ajax werk. Ja, als scout. En de uh, analyseren voor ja, hem. Ja, ja. kom je en, eens dichter bij de microfoon zitten, dan en, hoor ze het uit. Ook prima ook werk. Ja, je hebt nou je zin bij Ajax, ja, uh, maak ik hier uit. met Frank de Boer, heel leuk. En zijn technische staf. Ja. Welke speler uh, heb je op het oog? Uh, ik ben geen scout. Ik analyseer alleen. Oh ja, nou, je zit, oh, <laughs> daar kom je van weer mooi weer weg met die vraag, prima. Um, de opstelling, die, die heb je nu gezien. Je zit al driftig te schrijven, er liggen vier, vier blaadjes voor hem. Je hebt een grote map bij je, je hebt van alles en nog wat. Je hebt je voorwerk enorm goed gedaan. Um, wat valt je op? Nou, het is zo dat uh, Mourinho speelt dus met een driemans middenveld. Opvalt dat Kaka, die dus uh, weinig uh, heeft gespeeld door blessures dit jaar, uh, de voorkeur krijgt boven de fantastische O'Shiel, die we allemaal kennen van het Duits zelf al. En die laat, staat de laatste weken wat minder op bij hem. Mm -hmm. En daarnaast uh, in de spits ook niet Adebajoor met zijn lengte en zijn balvastigheid. Maar ook Higen, die vanuit een uh, operatie uit Argentinië over is gevlogen. Dus het zijn toch wel twee noodgrepen. Dat deze Higen en Kakka zijn, als ze fit zijn en uh, in conditie zijn, prima spelers. Uh, spitsen, goalgericht. Dat is toch de aanval met ondersteuning via de flanken met Ronaldo en Di Maria. Maar het blijft dus uh, natuurlijk zoeken op zijn middenveld in de controlerende positie. He, de paarse van achteruit is Gabi Alonso, ex-Liverpool. Maar uh, ja, ook daar missen ze natuurlijk uh, Kadira, de Duitse international. Ja. En uh, afgelopen wedstrijd hebben ze daar Pepe neergezet. Ja. Vanuit de centrale positie in het middenveld. Die is geschorst. Die mag er niet daar is natuurlijk de kleine jongetjes te torpederen van Barcelona in de korte combinaties. Ja. En die is geschorst. En uh, ja, nu heeft hij uh, Diara, die ook uh, ja, van want te weten uh, in het korte spel op het middenveld verdedigt. Even uh, over een uh, Mourinho. Die, die ken je goed. Uh, je hebt ooit een tijd lang met hem opgetrokken. Uh, tijdens een toernooi. Waar was dat in Dat was Roemenië. Onder de 21 toernooi samen met Saki. Het feit dat hij, um, dat hij er nu niet bij is, een rode kaart gekregen... er is heel veel over hem te doen, met name over zijn gedrag... en het gedrag dat hem weer overgenomen wordt door, door de club Real Madrid. Wat vind je daarvan? Nou ja, in zoverre, ik vind het eigenlijk heel spijtig. Hè, want hij heeft een, in wezen prima werk verricht... Uh, in zijn tijd als assistent bij Rob Bobson... en bij Louis Vergale als assistent bij, uh, bij Barcelona. En ja, daar waar je dan ooit gewerkt hebt bij een grote club... en is het nu zo, nu is hij de grote trainer geworden... inmiddels via Chelsea en Porto... En bij Real Madrid en Inter via Inter naar Real Madrid gekomen. Ja, dan verwacht je toch niet dat hij dus uh, ja, uh, het, het zich zo manifesteert, zich zo uh, de Koude Oorlog doorvoert. Maar ken je hem zoals, zoals je hem nu gezien hebt? Ken je hem zo? Ja, zo kent hij. Op al die aspecten, al die details. Uh, buiten het voetballen, buiten het tactisch plan. Hij is een, uh, iemand die dus uh, desorganiseert de tegenstander. En het uh, spel onmogelijk wil maken om daarvan uit altijd uh, zijn eigen su succes te zoeken. Dus alles wat hij nu doet, de, die koude oorlogsvoering, dat is puur opgezet spel. Dat is een toneelstukje en dat doet hij puur om de tegenstander uit zijn... Uh... Heel doordacht, heel doordacht. Ja. Ja, ja. Um, hij zit niet bij, zei ik al. Hij zit op de tribune. Waar zit hij dan in kamp nou op de tribune? Nou, je krijgt twee dingen. Dus natuurlijk De gasten worden ontvangen op het ereterras... Uh, op het palko noemen ze dat. En dat is dus bij de president. Twee, drie rijen hoger. Waar ook altijd Johan Kruijs zat. En de technisch directeur van Barcelona zit dan mm -hmm. ook. Normaal gesproken de technische tweede man. Of de directeur van uh, Real Madrid. Mm -hmm. Of ze zitten dus uh, ja, achter de duck Op te leren stoelen voor <lacht> spelers en genodigden. <lacht> en daar en zit hij nu niet hoor, denk ik. Uh, denk je wel? Dus ik denk dat uh, Barcelona niet zo'n kaartje zal geven. <lacht> ik denk dat niet. Uh, alhoewel dat kaartjes zijn met nummers. En niet met pasfoto's. Maar aan de andere kant zal hij dus uh, via andere... Uh, eventueel assistenten toch wel uh, zijn invloed uh, naar beneden... naar de kleedkamer vinden. Ja, nou, vanmiddag hebben we Leo Benakker ook even uh, gebeld. De jaren tachtig ooit de succesvol coach van uh, Real Madrid, zoals we alle weten. Lucelle Karasso vroeg aan Benakker of uh, Mourinho vanaf de tribune... nog invloed kan hebben op de wedstrijd. Ja, niet zoveel. Maar uh, überhaupt niet zoveel tijdens deze wedstrijd. Ik bedoel, uh, je ziet altijd heel emotioneel reagerende coaches... in zo'n gigantisch kokend stadion... Ja, je kan wel eens iemand aanspreken die, die toevallig dichtbij je loopt of wat dan ook. Maar over het algemeen is uh, de verbale invloed van aanwijzingen is niet zoveel. En hij zal ongetwijfeld vanavond een, uh, een directe lijn hebben met, uh, met de bank, met zijn, uh, met zijn assistent, assistenten. En uh, daar waar mogelijk nog proberen dus de gaten te dichten. Ja, maar dan beter met de Blackberry dan dat briefje. Want dat moet waarschijnlijk wel een hele lange weg afleggen van die VIP-tribune. <laughs> Ja, misschien heeft hij het op postduiven, dat weet ik niet. Ja. <laughs> en, en, en wat denkt u? Hè? Want vorige week was het natuurlijk ontzettend uh, verdedigend. Zal hij vanavond misschien toch alles of niet spelen? Past dat bij hem? En gaan nee, aanvallen? Nee. nee, dat past niet echt bij hem. Nee, dat past niet. Zeker niet in deze situatie. Het is natuurlijk meer dan ooit een enorm opgefokte sfeer. En uh, dat denk ik niet. Ik denk, het zal minder extreem zijn als de laatste keer. Maar hij zal in ieder geval. Uh, toch in eerste instantie voor zekerheid kiezen. Hopen dat hij ergens uh, een, een, een, een redelijk vroege goal kan maken, de eerste helft. Maar hij gaat niet lekker open lopen aanvallen, want hij weet dat hij daar dan uh, ontzettend de boot in zal gaan. Hm, en is het iemand die uh, misschien morgen zegt, ja, ik ben, ben misschien ook wel een beetje te ver gegaan nu, deze week? Hij uh, zal, uh, als het vanavond niet lukt, uh, zal die uh, uitgebreid, uh, iedereen die maar iets met Barcelona heeft, uh, zal die enorm verteren. En hij zal wat dat betreft, want zo is hij ook wel, als de strijd gestreden is, dan, uh, dan neemt hij zijn verlies. Dit is ook natuurlijk een beetje, beetje, beetje koude oorlog maken en de zaak opfokken enzovoort. Ja, Leo Benakke. Tony Branslot, um, die directe lijn die uh, Leo hier uh, suggereert. Hoe zou je dat in kant nou kunnen doen? Nou, dat is wat dus... zijn de mogelijkheden? Wat kun je met briefjes werken of wat? Kan nou, nee, nee, nee. Als het goed is, zal hij gewoon naast zich ook een technische man hebben, en die technische man kan een vrij contact met de bank hebben. Met de, hoezo? Die kan gewoon naar beneden lopen? Of nou, voeren? niet naar beneden lopen, nee. Gewoon een telefooncontact of een oortjescontact. Dus Borio mag niet zelf bellen met de nee, bank, nee, maar nee, hij nee, mag het wel tegen nee, iemand naast nee, hij mag zeggen. ook niet in de kleedkamer komen, niet in de gangen. Oh. Hij moet totaal uh, onafhankelijk van de ploeg blijven. Hey, maar zijn assistent of andere technische man, net als wat Leo zegt... Ja, die zou gewoon naar de kleedkamer kunnen gaan en die kan daar gewoon een zegje zeggen uit zijn eigen mond. Hmm. En, uh, hij Mag je een telefoon nou hebben op de, op de, uh, op de bank? Ja, telefoon mag je op de bank hebben. Dat is niet uh, verboden. Alleen wie belt er? Ja, oké. Okay. Hij mag geen contact hebben met de bank of niets. Dus hij zal stom zijn als hij dat doet. Dus hij laat dat door anderen uitvoeren. Ja, oké. Okay. Je wil nog iets kwijt over de scheidsrechter. Ja, dat was zo. Omdat ik vandaag dus door, vooral door de Catalaanse pers gebeld ben op de radio-interviews voor de wedstrijd. En ze vroegen het, natuurlijk, uh, het hem van de lijf uh, hoe de bleker is als scheidsrechter onze Belgische scheidsrechters. En dat is toch wel een heel belangrijk punt... omdat ze vinden natuurlijk dat de Spaanse scheidsrechters in ook... Uh, de bekerwedstrijd een totaal andere interpretatie van uh, tackles hebben... dan de Europese topscheidsrechters... die mm -hmm. de, de wedstrijd toch op een andere manier bekijken. En wat heb je gezegd? Wat voor scheidsrechter is het? Nou, dat het een prima scheidsrechter is, geroutineerd. Een rustige scheidsrechter. Ja. En uh, met een grote carrière. En dat hij voor beide teams acceptabel is. Ja. Uh, we kijken even naar het stadion. Wat uh, staat er nu uh, in grote letters in het publiek uh, geschreven? Biscabasa. Dat is? Ja, uh, ja. Ja, er alles voor Barça. Alles voor Barça. Ja, je leeft van Barça. Misschien ja. een beetje in die. Hè? Ja, je mag gewoon Nederlands tegen me praten. Ja, het zit er nog ik helemaal ben. in, hè? Nee, nee, het begint ja. een beetje Spaans zeg je te Het begint gewoon ja, Spaans terug te praten. Ja. Okay. Zo, je spreekt het vloeiend, kan ik me voorstellen. En met je werk in Valencia met uh, Ronald Komman ook. Uh. Ja, zeker. En ook wel wat Catalaans. Ja. Um, wat wordt het? Zegt u het in Catalaans? Nou, ik verwacht gewoon een... Uh, of gewoon. Ik verwacht natuurlijk toch ook een offensief... Uh, uh, Real Madrid en ik vind toch ook de achterhoede van uh, Barcelona niet uh, hecht genoeg. Ja, wat is de uitslag in het Catalaan? Uh, Paramee, Tresuno, tres Parabaksha. Oké, okay. ik denk 3-1 voor Barça, heb ik dat goed begrepen? Goed. Mooi bien. Goed, muy bien. Gracias. goed uh, uh, nog een uh, paar minuten en dan gaat het beginnen. De, uh, we kunnen toch wel zeggen de kraker, want uh, er staat veel op het spel. Er zit veel druk op, niet alleen bij de spelers, maar ook uh, bij de scheidsrechter. Barça tegen Real Madrid met Andy Houtkamp en Bar Stigler. Zo is het en uh, zo zal het gaan vanavond in Camp Nou dat uh, tot de laatste plaats is uitverkocht voor deze kraker. De vierde keer in 18 dagen dat deze beide ploegen elkaar tegenkomen. Eerst in de competitie, toen in de beker en nu dus twee keer in de Champions League. En nou had Real dus even een antwoord gevonden op die Catalaanse machine die uh, nog met 5-0 over Madrid heen denderde in het begin van de competitie. Want het werd in de competitie in Madrid gelijk en de bekerfinale was zelfs prooi voor Real. Maar... Dat was een week geleden wel anders. Real zal nu dus moeten. Er is het een en ander over de opstelling al gezegd. Het ziet er in ieder geval wat offensiever uit. En zoals gezegd, er is geen keuze meer voor Real Madrid. Dat hier goals zal moeten maken. Twee minimaal na de 2-0 zegen van Barcelona. In de eerste wedstrijd in Madrid door die goals van Messi. De eerste op aangeven van Affalay, dat weten we nog. Een prachtige invalbeurt voor de oud-PSV'er. En de schitterende solo, de dribbel... Die eigenlijk nog het meest, denk ik, en die in ons geheugen gegrift is blijven staan uit de eerste wedstrijd van Messi in de slotfase. Ja, prachtig. En als je dan uh, bedenkt dat het uh, gras hier nog beter is dan in Bernabeu, namelijk nog meer geënt op de, de snelheid, namelijk iets korter ge -ge geknipt. En, en Want het wordt eigenlijk geknipt, wordt niet eens meer gemaaid. Dan kunnen we aardig wat verwachten. Het uh, droomscenario voor deze wedstrijd, zonder dat wij nou voor een of ander zijn, is een uh, snelle voorsprong voor Real Madrid. Dan krijgen we een echte wedstrijd en als dat niet zo is, dan worden er nog wat oude fetes uitgeknokt. Uh, uh, reken maar Cavallo terug in de basis bij Real Madrid. Zien wij op onze schermen om ons heen groot in beeld. Uh, Frank de Bleker, er is veel over gezegd. Zijn vader was scheidsrechter, zijn opa was topscheidsrechter. En hij vloot vorig jaar de halve finale Barcelona-Inter. Die eindigde in 1-0. Er werd nog een rode kaart ingegeven tegen de ploeg van Mourinho toen Inter. En daar was Mourinho ook nu weer heel boos over. Dat deze Frank de Blekere deze wedstrijd mag fluiten van de UEFA. De Belg heeft gefloten. De wedstrijd is begonnen. 100.000 man in Camp Nou laten zich horen. Het staat natuurlijk 0-0, maar voor hoe lang? Barcelona heeft afgetrapt en speelt de bal achterin. rond. Nou zagen we vorige week beelden die eigenlijk treffend waren. Dat Real het allemaal wel geloofde. Nu wordt er wel wat druk gezet meteen. En is er niet één toen Ronaldo die dat in zijn eentje moet doen. Maar komt er ook steun. De eerste diepe bal van Barcelona gaat voren. Er wordt een overtreding gemaakt door Marcello. En een vrije schot te nemen voor Barcelona. Omdat Pedro daar nadeel van ondervindt. Het is natuurlijk zo dat Madrid zal proberen om juist in het begin van deze wedstrijd... meteen in de buurt van dat doel van Barcelona. De buurt van het doel van Vico Valdés te komen om te kijken... Of daar wat te halen valt. Dan zou het een wedstrijd kunnen worden. Vrij schop voor Barcelona is inmiddels genomen. bal ligt op de helft van Real Madrid. Xavi even kort terug. En dan zou Uniesta aan de bal kunnen komen. Wordt overgeslagen. De bal gaat naar Pujol. Die dus opnieuw aan de linkerkant speelt. En daar normaal gesproken met Cristiano Ronaldo te maken zou krijgen. Pujol aan de bal voor Barcelona. En kijkt naar de zijkant Villa. Villa die de bal over de voet laat springen. Van de voet laat springen over de zijlijn. Barcelona natuurlijk spelend in die mooie... Uh, kleuren de bekende kleuren. En helemaal in het wit is het natuurlijk Real Madrid. Dat uh, flink opgejaagd wordt. Messi zat er even tussen. En dan is het balbezit toch uh, voor uh, Diarra. Omdat er een overtreding gemaakt was. En is Cristiano Ronaldo weg. En snel ook. Bal naar de buitenkant. En daar uh, komt uh, Di Maria. Nee, het is dus Marcelo die mee naar voren is aan de linkerkant. Goede beweging. Bal voor. Nee, want de bal wordt uh, geblokt. Maar Marcelo blijft in balbezit bij de achterlijn. Brengt de bal dan weer voor. bal wordt uh, weer weggewerkt door de verdediging. Van Barcelona. En zo is het eerste offensiefje al meteen van Real Madrid. De balbezit blijft nu voor Real op de helft van Barcelona. Fluitconcert van de aanhang. Maar de Madrilenen die nu dan wel de bal aan Iniesta verspelen. Zien dat de poging daar lang te blijven uiteindelijk toch mislukt. Higuain kan de bal niet onder controle krijgen. En gaat, gaat die bal over de zijlijn en mag Barcelona gaan gooien. Iniesta, daar valt zijn naam. Hij dus terug. Miste door een blessure de wedstrijd in Madrid. Een belangrijke pion natuurlijk op dat middenveld. Waar Xavi en Busquets de andere twee zijn. En met z'n drieën moeten zij de lijntjes uitzetten. De eerste opening nu naar de rechterkant. Pedro kan de bal terugkaatsen alleen naar Alves. Terug op de eigen helft. Waar Piqué en de andere centrale verdediger. Gelegenheids, moet je dan zeggen, Mascherano elkaar de bal nu toespelen. Real Madrid nu wel echt serieus druk zet. Ook op Piqué Die schrikt in zijn eigen strafgroepgebied van de aanwezigheid van Di Maria. Het uitverdedigen met een lange haal. Loopt maar net goed af. Maar Madrid. Is niet te vergelijken met het Madrid van de week geleden. En dat is maar goed ook voor de wedstrijd. Als Cristiano Ronaldo de bal heeft en gaat lopen, en langs een man. En dan uh, wordt de bal aangeraakt. Volgens uh, Ronaldo met de hand. En dan wordt een uh, forse overtreding uh, gemaakt. Ik dacht dat het Iguain is die uh, de overtreding maakt. En dat uh, doet hij dan. Uh, daar achterin bij uh, Barcelona uh, is er in ieder geval Mascherano die uh, overeind uh, krabbelt en de vrije trap uh, meekrijgt. Nee, het was uh, Busquets die mee verdedigde en even flink uh, aangepakt werd. En uh, de overtreding dus gezien. De overtreding was van K.K. de Braziliaan. Die dus uh, in het team van Aitor Carranca, die uh, ex-speler is ook van uh, Real Madrid. En nu op de bank zit omdat Mourinho geschorst is. Drie keer zelfs de Champions League heeft gewonnen en speelde onder andere in 2011. Nou ja, toen zat hij op de bank in ieder geval in de wedstrijd tegen Barcelona voor Real Madrid. Toen uh, Real in Kamp nou met 2-0 wist te winnen. Gefloten door scheidsrechter de blekeren. Vrije trap voor Real Madrid. net als naar die overtreding van Kaká te kijken. Dat is eigenlijk wel merkwaardig dat hij daar geen gele kaart voor krijgt. Want hij mist de bal totaal, de tegenstander van achteren. Komt eigenlijk vrij pittig in. Blijkt mij een gele kaart, maar de scheidsrechter wens dat al niet te doen, al vroeg in de wedstrijd. Maar was er dus wel een geweest, denk ik. Balbezit voor Madrid, beginfase van het duel. Vierde minuut, 0-0 stand. Madrid oogt in ieder geval energieker, veel energieker dan een week geleden, een weekje geleden. Afgelopen woensdag in Madrid, toen de ploeg eigenlijk helemaal niets wilde. Marcelo mag gaan gooien, doet dat ongeveer ter hoogte van de middenlijn, vanaf de linkerkant van het veld. Kan de bal wel kwijt, kort 1-2'tje. Men ziet dan vervolgens nadat Lassana Diara de bal even heeft, heeft aangeraakt. Hij via Xavi over de zijlijn gaat opnieuw. Komt opnieuw een ingooi voor Real. Een paar meter verderop nu. Barcelona moet dus wat meer dan het lief is terug in het begin van deze wedstrijd. En Marcello heeft de bal gegooid en gekregen ook weer aan de linkerkant van het veld. Het is daar druk. Een moeilijke beweging, te moeilijk. Bal kwijt ingeleverd. Barcelona wil uitverdedigen via Dani Alves. Die de bal kan terugspelen. Dat doet hij goed naar Mascherano. En dan krijgt Pedro de bal. En kan Barcelona er via Messi snel uitkomen. Messi naar Pedro aan de rechterkant. Balletje even terug. Terwijl Via aan de linkerkant speelt zoals dat eigenlijk hoort. Vorige week speelde hij eerst op rechts. En uh, tweede helft links. En nu is uh, Real Madrid alweer weg. Voorin Higuain, die uh, probeert te lopen op een bal. Maar die wordt uh, onderschept door wie past. Dat was dat uh, Piqué. Het was inderdaad Piqué die de bal over de zijlijn speelt. En de inworp voor Cristiano Ronaldo. We hebben alweer vijf minuten gespeeld. Uh, het is uh, overduidelijk, Real Madrid legt zich niet neer bij uitschakeling. En is hard op zoek naar de openingslever. Slechte Paas nu die door uh, Arbeloa nog maar net kan worden binnengehouden. Bal krijgt hij eigenlijk twee meter achter zich. Dat levert wel wat oponthoud in de Madrileense aanval op. Sterker nog, dat levert zelfs balverlies op even later. Pujol neemt over. Paas naar voren. Staat niemand van Barcelona. Dat is in het begin van deze wedstrijd denk ik nog veelzeggend. En dus komt de bal per keer in de post weer terug. En die zie je onmiddellijk diep ook dat Di Maria vanaf de rechterkant voorzet. is moeilijk op dat natte, wat beregende veld in Camp Nou. Waar de bal vervolgens halfweg de helft van Barcelona blijft hangen. Busquets hard het duel in gaat. Even ook zijn tegenstander lijkt te raken. Maar daar wil niemand voor fluiten. Messi er met de bal vandoor wil. Maar in een gebied uitkomt waar te veel wit staat. En uiteindelijk verliest hij de bal. Loopt wel door naar de doelman. Casillas die de bal kreeg teruggespeeld, maar Casillas blijft koel cool en verdedigt uit. Ja, maar niet echt lekker, want het is al meteen de overname voor Barcelona. Via Xavi naar Iniesta, ze weten elkaar te vinden. Zo pittige ingreep was dat van Lassana Diarra, de Fransman. Overigens acht Spanjaarden van de elf basisspelers bij Barcelona. Dat is toch wel veel op zo'n hoog... Niveau. Dat betekent gewoon dat de jeugdopleiding dus daar goed is, want er komt heel wat door. Flinke overtreding was het op Iniesta die overtreding van Diarra. Het bal zit voor Messi. Mooie bewegingen, maar hij raakt de bal kwijt omdat er even geen contact was met een van zijn medespelers. Maar het bal zit dus meteen weer voor Barcelona. En dan is het uitkijken geblazen voor Real Madrid. Maar het schot gaat langs het doel. Het schot van Iniesta. Het gaat langs het doel van Iker Casillas. Eerste keer dat we de heren uit Barcelona in de buurt van de keeper van Real Madrid zien. Het is uh, natuurlijk zo'n wedstrijd waarbij je het gevoel hebt dat als Real als eerste scoort... dat het nog echt een spannende avond zou kunnen worden. Maar tegelijkertijd is het een duel waarbij je ook voelt als dus Barcelona straks een goal maakt. Vroeger wedstrijd dat het ook gevoeglijk gedaan is. Met een uh, totaalstand dan van 3-0. Dat vermoedelijk dan Madrid ook niet meer het gevoel heeft dat het kan. Maar zolang Madrid, zo Madrid nog het gevoel is dat het de eerste keer kan zijn die scoort, kan het. En nu komt men weer met Higuaín en Kaka die de bal dan uiteindelijk net niet langs de verdedigingslinie van Barcelona kunnen loodsen. Het uitverdedigen gebeurt met een lange trap waar Barcelona nog 10 meter voor de middenlijn dan wel balbezit houdt via Pedro. Maar die kan hem dan ook maar alleen weer terugspelen in de richting van mensen achter zich. Zodat Barcelona wel nu via Piqué de bal heeft, maar in de laatste lijn. En Madrid nu met vier, vijf, zes mensen op de helft van Barcelona blijft staan. Als de ploeg daar combineert. Dat was vorige week ondenkbaar. Toen stonden er twee die ook nog niets deden. Nu zakt men wel wat in. En combineert Barcelona met kleine, korte tikjes. Zonder dat men er eigenlijk veel mee opschiet. In de terreinwinst. Maar nog altijd Barcelona aan de bal. En aan de linkerkant krijgt Pujol die. Geen afvalaai in het team van Pep Guardiola. Hij zit op de bank. Overigens ook Erik Abidal op de bank. Die hersteld is van een operatie aan een tumor op de lever. Dus dat is, dat is maar een paar maanden geleden geconstateerd. Dat is knap dat hij nu alweer terug is. Uitstekende... Uh, conditie Uiteraard, bal weer over de zijlijn. Mag Real Madrid gaan gooien. Aardige wedstrijd om naar te kijken, omdat Real Madrid moet komen. En uh, ja, omdat Barcelona onder druk wordt gezet. Aan de zijkant weer die Aitor Caranca, die op zijn Mourinho's... De boel probeert op te peppen, maar het lukt even niet. Omdat de bal bezit meteen voor Barcelona is. Maar niet voor lang, want Real Madrid zit er bovenop. Iniesta heeft de bal gekregen. Gaat wat lopen en kan de bal aan de rechterkant kwijt. Dani Alves nou staan er bij Barcelona nu twee voor in te wachten op dat wat komen gaat. Maar dat komt eigenlijk niet, want Iniesta speelt de bal breed naar Piqué. Die halverwege zijn eigen helft staat. Barcelona speelt, Real Madrid kijkt. lopen nu wel twee mensen wat te storen. Balkan naar de zijkant, naar Dani Alves. Kort tikje, vervolgens weer Daniel Vessen dan wel weer terug. Dan loopt Madrid weer achteraan. Nu gaat de bal helemaal terug naar de laatste lijn. Maar Masquerano staat hij hem weer kan inleveren. Bij, dat lijkt me in ieder geval de verstandigste oplossing. Piqué, daar wacht hij lang mee. Dan gaat de bal alsnog dus naar Piqué. Moet hij met een boogje terug. Wordt Piqué onder druk gezet. En loopt Barcelona nu wel steeds meer met de bal aan de voet achteruit. Nu wordt wel de diepte gezocht. En is de aanname daar van Messi. Die krijgt een tikje van de verdedigers die hem daar schaduwen. Raúl Albiol maakt de overtreding. En dat betekent een vrije schop voor Barcelona. Dat was overigens niet Messi, maar Pedro die naar de grond ging. Het gebeurt in de middencirkel. In minuut 10 van deze wedstrijd Overtreding van Real. Vrije schop voor Barcelona. Geen gele kaart. Even voor de duidelijkheid, er staan er bij Real in het basiselftal 3. In het veld die op scherp staan. Cristiano Ronaldo, Raúl Albiol en Angel Di Maria. Zij krijgen geel. Dan missen zij een eventuele finale. Met balbezit voor Barcelona. Via Iniesta. Die uh, om zich heen kijkt en natuurlijk uh, wel mensen vindt. Want de bal gaat uh, naar achteren zoals we dat vorige week ook zagen in de eerste helft. Van Barcelona. Nu is er een aardige aanval naar voren. Maar weer is er even geen contact tussen Busquets in dit geval en Xavi. En dus was de balbezit weer heel even voor Real Madrid. Want Messi heeft de bal. Geeft hem aan Xavi. Xavi terug naar Messi. Messi, Xavi. Op het middenveld een meter of tien over de middenlijn. Terug naar Messi. Messi kan hem naar buiten geven naar Pedro. Doet dat. krijgt hem terug. Messi, nee. De bal net niet start. Overigens het veld door en door nat. Want er is een soort van wolkbreuk. Ongeveer een uur voor de wedstrijd boven Barcelona, uitgebarsten. En dat is te zien ook, want er liggen uh, wat plasjes op dit toch perfecte veld waar men uh, op voetbalt. De inworp is voor Barcelona, meter of vijf bij de cornerblag vandaan. Daniel Alves is helemaal mee naar voren gekomen om dat te doen. Die gooit hem dan vervolgens terug, zou er een bal voor het doel moeten komen. Daar staan er wel twee te wachten, maar daar komt de bal niet, die gaat naar de buitenkant naar Messi die hem dan weer teruggeeft en vervolgens zelf dan maar richting dat doel loopt. Bal naar het middenveld nu helemaal zelfs Pujol wil hem wel aan de linkerkant van het veld. Gaat ook gebeuren nu via Piqué. Kan er wat meters maken. Pujol halverwege de helft van de tegenstander. Iniesta aangespeeld. Bal gaat nu langs Busquets. Komt in de voeten van Xavi. Opening naar de rechterkant gevonden. Pedro dat is goed gespeeld. Die moet Marcelo opzoeken. Wil de buitenom langs. Pedro gaat de buitenom langs maar speelt al de bal net te ver voor zich uit. En dat betekent dat als die bal over de achterlijn gaat er een doeltrap gaat volgen voor Iker. Casillas, een doeltrap voor Real Madrid. Bij 0-0 stand na precies 11 minuten. En toch is het spannend. Ondanks het feit dat Barcelona die 2-0 voorsprong uit Madrid mee heeft genomen. De eerste 11 minuten in het voordeel van Real Madrid. Nog geen echte grote kansen. Ook niet voor Barcelona. Wel balbezit voor Barcelona is het Messi. De grote man van de eerste wedstrijd met twee doelpunten. Staat in Spanje met officiële wedstrijden op 52 doelpunten dit seizoen. Dat is een record. Hij heeft de bal helemaal teruggespeeld naar achteren. Waar Mascherano de bal heeft gekregen van Piqué. En is gaat lopen met de bal nu over de middellijn. Bal de diepte speelt naar de linkerkant richting Villa. Villa gokt erop dat er een bal niet goed gekocht wordt. Maar die wordt wel goed gekocht richting Casillas. Bal bezit voor de keeper van Real Madrid. 0-0 na 12 minuten spelen. Verre trap komt op het hoofd van Busquets. Die komt de bal de andere kant weer op. Dan komt hij toch voor de voeten van Marcello. De linksachter die weer op de helft van Barcelona is aangekomen nu. Die wil hem in één keer in de richting van Higuain scheppen. Nou, in de richting van dat lukt. Maar de bal wordt onderschept door Piqué. En is weer prooi voor Barcelona via Xavi. Die nu wel tegenstanders in zijn rug weet. Xavi Alonso is dat. En er uiteindelijk wel voetbal heel aardig uitkomt. Dat geldt voor Barcelona in de meeste gevallen trouwens. Mooie combinatie nu. Messi weg. Messi weer een solo. Maar nee, want de solo wordt heel vroeg gestuurd. En de eerste gele kaart van deze wedstrijd komt eraan. En die is voor Carvalho, de teruggekeerde Portugees. Hij dus niet op scherp. Maar hij krijgt geel na een overtreding op Messi. Het gebeurt na 13 minuten. Voor het eerst eigenlijk dat je bij Barcelona en dus vooral bij hem bij Messi... even weer die dreiging voelde, die dreiging proefde. Ja, Carvalho zegt het was pas de eerste overtreding. Maar als de eerste ook voor uh, is, dan mag je er ook geel voor krijgen. We gaan het in de herhaling zien. En wat doet hij? Ja hoor, steekt zijn been uit en laat hem uh, bewust vallen. Maakt hem zelfs op het uh, buitenste been, zeg maar, voor Carvalho. Dan moet hij echt voor uh, strekken en rekken om daarbij te kunnen. En Messi krijgt dus de vrije trap mee. En Carvalho de gele kaart. Wij gaan zo dadelijk naar het nieuws van 9 uur. Zijn natuurlijk meteen naar het nieuws uh, bij u terug. Met de wedstrijd tussen Barcelona en Real Madrid. Barcelona in de aanval. Real Madrid eventjes onder druk. Als Pujol naar voren gaat. Zo, die gaat langs twee man. Wordt even geraakt. Bal over de zijlijn. Het staat 0-0 na 13,5 minuten spelen bij FC Barcelona tegen Real Madrid. En langs de lijn. Op 1.